Tot win met het NOS Journaal. De Zuid-Koreaanse regering gaat weer humanitaire hulp verlenen aan Noord-Korea. Het land krijgt steun in de vorm van medicijnen en voedsel ter waarde van ongeveer 6,7 miljoen euro. Geschat wordt dat zo'n 200.000 kinderen acute hulp nodig hebben. Twee jaar geleden stopte Zuid-Korea met de donaties omdat Kim Jong-un niet ophield met het testen van nucleaire wapens. De onlangs geïnstalleerde Zuid-Koreaanse president vindt dat de hulp los moet staan van het nucleaire programma van Noord-Korea. Wanneer de hulp van start gaat is nog niet duidelijk. Het CETA-handelsverdrag tussen Canada en de EU gaat vandaag voorlopig in. Door de afspraken verdwijnen douanerechten, kost het bedrijven niets extra's om te investeren... en Europese bedrijven kunnen in Canada meedingen naar overheidsopdrachten. Volgens minister Ploemen kan CETA voor Nederland jaarlijks tussen de 600 miljoen en de 1,2 miljard euro opleveren. Tegenstanders vrezen dat door het verdrag strenge voedselvoorschriften onder druk komen te staan. CETA is voorlopig van kracht. Parlementen van Europese lidstaten en het Europese Hof kunnen het verdrag nog tegenhouden. De politie in Londen heeft vannacht een nieuwe verdachte opgepakt... voor de mislukte aanslag op metrostation Parsons Green vorige week. Dit keer gaat het om een minderjarige jongen van 17 jaar oud. Hij is opgepakt in het zuiden van Londen. In totaal zitten nu zes mannen vast voor de aanslag van vrijdag. Daarbij vloog een, vlemmer, een emmer met explosieven in brand. 30 mensen raakten licht gewond. 38% van de voetbalclubs merkt dat meer meisjes zich hebben aangemeld sinds het EK-succes van het Nederlandse vrouwenvoetbalteam. Dat is minder dan de clubs hadden verwacht. Dit seizoen is er gemiddeld op elke acht vrouwenteams één team bijgekomen. Het aantal aanmeldingen neemt sowieso toe, voetbal is de snelst groeiende meisjes- en vrouwensport in georganiseerd verband. Het weer dan nog? Het wordt een vrij zonnige dag en het blijft droog. Het wordt 18 graden op de Wadden, tot 20 in het zuiden. Dit was het nos Nationale. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Pray.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 en wij eindigen met muziek op de zondagmiddag. En daarvoor komt Onno van Dijk, stem- en zangpedagoog. Dat, ja, daar en ons over gaan we, en dat is daar vertellen. Dan gaan we even boodschappen doen. En dan ja. het tweede uur gaan we praten met onze wethouder Gertjan Bluis. Want de begroting is uit en daar hebben we toch wel wat vragen over. Maar er zijn meerdere onderwerpen die we hem eventjes goed zullen doorvragen. En dat gaan we uitgebreid doen. En we sluiten het tweede uur af met Monique van der Zwart over Journey voor life, hoe je innerlijke krachten kan vinden. Ja, ben, Pieter. Ik ben benieuwd <laughs> hoe, hoe ik aan mijn krachten kom. <laughs> Goed, wij, tegenover ons zit Daniel eh, van de Dandasana yoga studio. <laughs> Waar staat hij nou voor? Dan... Nou, het is een beetje een woordspeling. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Eh. Uh, Dandasana is eigenlijk een, een houding. zeg ik eigenlijk Dandasana, dus 1A. Maar omdat ik Daniel en ja, de ja. korting Daan, hebben we een beetje daarmee gespeeld.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 Mm -hmm. Jij staat daar in uh, de praktijk, Ja. het is een praktijk. Heb je dan ook een witte jas aan als een dokter? Of... Nee hoor, ik heb oh. gewoon uh, mijn yoga aan Ik oh. moest de zandvoorde wel <laughs> eerst een beetje wennen, want het is een klein beetje bloot, maar <laughs> uiteindelijk ja, is het maakt het wel uit. Warm. Ja, ja weet je, het is yoga en het is een warme ruimte, dus je, ja, je doet zo min de, mogelijk ja, aan. Ja, ja. ja, Dus geen witte, witte doktersjasje. Ik, en, uh, ik, kom, ik kom bij je binnen. Ja. Wat moet ik dan voor kleren meenemen? Lekker makkelijk hebben... zittende kleren. Dus gewoon lekker een, een, een, een makkelijke lichte broek. Of ja. gewoon een hemdje. is prima. Ja. Ja. En dan zeg ik, hallo, uh, ik wil yoga. Ja. En wat ga je dan doen met me?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 Ja, top. jullie zitten naar mij te kijken. Nee, ja. nee nou, ja, nou ja. We ja. zitten nu ook weer allemaal hier helemaal voorover gebogen. Ja. Dus uh, ik zou zeggen... mee. een Echt top. Echt, echt even even ja Maar wat ik wat ik wel, echt wel heel leuk vind... Om, om, misschien dat jullie weten niet... Maar ik vind het heel fijn om de mensen bij mij die in de studio komen... Om ook te zien hoe, hoe blij ze zijn. Dat doet mij echt, echt heel erg veel, uh, ja, veel plezier en vreugde. Als mensen ineens toekomen. Dat eens is voor jou leuk, inderdaad. Ja, hè? dat is dat ja. zoveel voldoening is dat. Dat mensen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 ja, dus veel mensen die putten daar toch best wel wat kracht uit. En, ja, ja, ja. Ja. en dan de afloop van de les een kop koffie. Ja, is mogelijk. Nou, koffie, niet. koffie heb ik niet. Ik heb wel thee <laughs> en ook geen appengebak Ik heb wel lekkere kokosdrankjes en lekker oh, gezonde Ja, ja, ja. Dus, uh, koffie niet. <laughs> Jammer, hè, Peter. Jammer. Als ze om de hoek lopen, dan komen ze hier en dan kunnen ze een lekker een kopje koffie houden, Nou, halen, dat zo toch? is dat, ja. zo is dat, ja. hey geweldig. Uh, ik ga het nog een keer noemen. Torbeckstraat 5. Ja. Uh, je hebt ook Telefoon als mensen zeggen van nou ik heb toch nog even wat haar. Kan dat, Ja, Absoluut, jou ja, hoor. Uh, zal ik het telefoonnummer noemen? Ja. Ik heb hier staan 0639. Nee. Nee. Fout. 06, ik, zal ik hem even noemen? 25 09 64. 6, ja, dat klopt. Ja. Heb ik het goed gesproken? Ja. <laughs> nou, ik heb dat je echt een heel mooi je voorbereiding hebt gedaan. Nou, dat was je privé, nee nee, nog, privé nee, nee, sterker nog, dit is eigenlijk mijn privé nummer. Dit is jouw privé nummer, ja, ja, ja maar ja. dat moet al dus opzettelijk opstaan, 06-25-09-6467. Ja. 64 67. En dan krijgt u Danielle aan de telefoon. Ja. En dan ja. kunt u al die vragen stellen... Maar je kunt natuurlijk ook even langs de, de praktijk. Lopen. Altijd. Ja, altijd Want Er is leuk. vast wel iemand, een van de tien uh, ja. mensen. Meestal wel ligt. drie kwartier van tevoren en drie kwartier na een les is er altijd wel iemand aanwezig. En het lijkt me toch wel lekker, lekker warm daar. Op zo'n matje liggen. Ja, dat lijkt me heel, erg, heel erg aangenaam. Ja. Heel ja. rustig. Ja. Vooral rust. Ja. ja, heel rustig. Oh, lekker, ja. Maar dat, dat kan. Gelukkig. Ja.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 Benen in de nek leggen, dan, dan kan hij dat. Ja. Ik kan dat ook nog niet. Maar ja. <laughs> je moet altijd ergens naartoe gaan. Leuk. Ja, leuk. <laughs> dus, maar dat is wel even leuk om te ja, melden. Ja. ik doe niet eens in jou. Daniel, bedankt voor de ja, je wel. Jullie Het ook is voor de uitnodiging. Een stuk duidelijk voor iedereen. Dus bel er nog een keer 06 25 09 6467 en ga langs Tourbekerstraat 5 in de passage. Dankjewel voor je komst. Dank jullie wel, Daniel. Days and feeling young and feeling strong, and the night, Of the night, is pounding dark and long. We know we always wanna be.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 En ja. de redders. De redders en, op zee. Uh, er zit hier uh, de vertegenwoordiger van de KNRM. Uh, Jazeker. Maar even uh, tussen jullie zusje. De reddersbrigade Nederland. viert dit jaar 100 jaar bestaan. In Duinruil in Wassenaar. En ik heb een nieuwtje. Want daar is ook koning Willem-Alexander bij. Die is beschermer van de reddersbrigade. Ja. En onze zandvoerder Ernst Brokmeijer is aangezocht... Om uh, de hele dag rond te rijden. In de Jeep van Zandvoort. Oh, wat leuk. Dus die is daar vanmorgen in, uh, keurig in pak naartoe gegaan. En die ontvangt uh, Willem-Alexander. En rijdt vervolgens de hele dag met hem. Dus die auto moest schoon zijn. Wist hij niet dat hij liet heeft een lintje om? Nee, dat mocht niet. Oh, nee. Nee. Hij moest gewoon in zijn reddingspak. Ah, en nou, ja, daar mag geen lintje op. Nee. Nee, dat is waar. Dus uh, ik heb wel gezegd, je gaat er wel een hand tegen me vragen. <laughs> dat doet hij niet. Maar die is de hele dag daar bezig als privé van willem alexander nou dat is een eer dat is een eer ja ja ja ja ja ja ja ja Goed, maar we gaan nu naar de, de grote boot, de ja ja ja aan tafel zit. De Kok en uh, de schipper. De schipper zit hier, de, ja, tussendoor ja, even. Hij is een de... Ja, echt waar? Ja. ja, nou. <laughs> Dankjewel, Pieter. <laughs> uh, uh, beste mensen, ik, uh, ik voel me gelijk een sidekick. <laughs> <laughs> en terecht over. Ja. Uh, Renners op zee, hier hebben mensen nodig. Opstappers. Nog steeds, hè? Wij kunnen altijd uh, redders uh, gebruiken. Zeker vrijwilligers uh, uh, tussen de 20 en 50 jaar. Dus ik val af. Nou, wij, ja. vallen af, wij vallen af. Zie de jongen eruit, hoor. Ja, dat weet ik. We hebben medische keuring. <laughs> Moet je ik toch naar die naar Vooral dat het wel goed vindt. Uh. Jongens, ik begin met de eerste vraag. Dames, ook toegestaan? Uiteraard. Want jullie hebben geen dames op de boot. Op dit moment nee. hebben we een, uh, een dame... Uh, die is uh, drie weken geleden aankomen. Uh, wij, uh? ja de En de die is nu aan het kijken van... Hey, is uh, deze hobby iets uh, Oh, wat mij? leuk. Leuk, en dat is een bij, de bij de andere kust uh, uh, uh, uh, van uh, Kanerim komen daar wel dames voor. Dat is heel wisselend hè? Uh, Erg wisselend. Er zijn nog uh, hele oude reddingsstations waar de schipper zegt. <laughs> Ik wil, wil een naam aan boord. Nee. Maar.. Als er uh, een geschikt is, dan uh, neem elkaar graag mee. Juist. Ja, natuurlijk. Waarom niet? Oké, okay, dames ook Leeftijd. En het Wat is natuurlijk ook hier. leuk, denk ik ook, als een vrouw. Mm, mm, he, uh, met al die... Ja. Nou, niet koffie zetten. <laughs> <laughs> dat is weer maar het oude lits, staat... hè? <laughs> uh, vroeger was het inderdaad vaak met de uh, uh, kracht. Zeker de roeiereddingboten. Dat was gewoon uh, power. Uh, ja. uh, uh, het waren gewoon... Naar het beren van kerels, zeg maar, waar ik nog steeds voor heb. Soms zeg ik wel eens vanuit wij de branding toe varen. Van, denk nou eens naar nou, hoe ze het 100 jaar geleden deden. Ja, ja, ja, ja, ja. Echt, uh, dan moet je gewoon een beetje vooraf hebben. Maar uh, tegenwoordig is techniek, uh, teamgeest uh, uh, samenwerken. En daar uh, zijn vrouwen uitermate toe uh, geschikt. Dat ze zeker weten. Maar dames en heren zijn welkom. Leeftijd nogmaals.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 Niet willen, dat moeten we zelfs. Uh, Kijk, dat bedoel ik. Ja, ja, ja. Dus, dan, dan is het wel wenselijk dat je hier in de buurt woont, werkt. Ja, in ja in dat je er snel bent. Met name inderdaad. voor door de gebeurt, week ja. kan je ook uh, werken. Als je fulltime werkt, dan uh, ben je ook een... Uh, en je mag weg van je baas natuurlijk. Ja, ja en, en het gezin vindt het prima dat je redder uh, wordt als je een uh, gezin ja. hebt.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 maar dan nou zeg ik, ik ben wel geïnteresseerd, maar dan kan je niet met die boot op.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 Je kan ook eventueel bij je dochter, Pieter, uh, halen. Ja, ja. Uh, uh, Markom B. zit om de marifoon te kunnen bedienen. Uh -huh. uh, uh, vaarbewijs 2. Uh, je doet mij met alle oefeningen. Ja. En dan uh, heb je zeg maar, een soort testweek uh, in Schotland ja. ja, gij, voor de kiezer. Ja, ja, dat is heftig, hè? Onder water ook. Ja, ja. Nou, tussentijds ben je ook nog onder water geweest. Heb je een uh, helikopter escape toeget. Oh ja, dat was een paar weken terug was dat. Hij uh, heeft ja. deels te maken ja. van uh, die rennenboot kan eventueel omslaan en dan moet je weten hoe je jezelf kan redden. Oké. Okay. staan tot je uh, je teamgenoten moet kunnen redden. Je blijft erbij lachen. Nou, hij lacht altijd. altijd. Die boot geeft zoveel <laughs> vertrouwen. Uh,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 Dat kan uh, nou, gebeuren. We, ja. Iedereen kan het zeggen, maar ik heb grote respect voor jullie. Nou, ik heb soms ja. meer respect voor onze partners. Ja, ja ook Die het moeten echt. er toch allemaal... Dat ja, ja nee, dat is ook En zo. de kinderen. En, en de, de ja. kinderen weten als uh, mijn pieper gaat uh, dat ik uh, ineens uh, <laughs> in, een in? Vaart, uh, de vliegende vaart Papa moet de weer. <laughs> daar heb ik uh, <laughs> ja. ook uh, enorm respect voor. Ja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 Een, zijn jullie een paar keer uitgerukt? We zijn uh, diverse ja. keren uitgerukt. Uh, uh, uh, kaiters ja. uh, uh, komt daar uh, voor, uh, katamarans. Uh, een aantal keren uh, zeiljacht met uh, motorproblemen. Uh, dus het is heel wisselend. En, en uh, vermiste ja. kinderen. ja. ja. En dan moet je gaan slepen naar ja, Muiden? Ja, ja, en dat... Uh, Dit, moet je... zo iemand dat nou betalen? Want jullie gaan niet voor niets naartoe slepen naar Hermuiden. De KNRM doet sinds 1824 uh, kosteloos helpen. En uh, uh, wij kunnen het kosteloos doen doordat wij uh, donateurs hebben. En uh, uh, ja. uh, wij proberen alleen de persoon uh, donateur te maken. Zodat hij ons werk kan betalen. Maar als jij als miljonair met zo'n grootjacht hier uh, gesleept moet worden naar Heer Dan mag je toch op zo'n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 Nou, niet ja. alleen naar uh, Zandvoort. Uh, de 47 uh, reddingsstations en uh, organisaties... Uh, Aardig van je, maar je hebt een nieuwe loods en je hebt altijd geld nodig hier. <laughs> uh, het is, uh, al al neem je maar een tegeltje. <laughs> ja, nou ja, reddingswerken kost geld. En ook overledingspakken kosten geld. En bootonderhoud kost geld. Ja. Ja. Ja. Ja. En hij uh, vaart niet op water, dus... Nee. Maar op diesel, dus dat kost ook allemaal... Ik, ja. ik ga even naar Gilles toe, want uh, we hebben nu steeds uh, Jan Willem gehoord... Ja, hij is ademloos. Ja, ja, ja. En Gilles, die kan het net zo goed vertellen hoor. Gilles, uh, Jan oh, Willem's zijn telefoon, die gaat uh, continu roodgloeiend. Die van jou niet, dat is natuurlijk 06.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 die durven niet zomaar te bellen, kunnen ze ook maandagavond naar jullie avond toe, want jullie zitten elke maandagavond eh, daar te werken. in. om de hoek, Torbergestraat, Torbergestraat. Torbergestraat. Naast Casino is ons Boothuis. Ja. En daar zijn we elke maandagavond vanaf een uur van half acht, nou, zegt dus welke mee tot een uur van en half, benen, tien, Hier gaan We al maandagavond we gewoon, gewoon binnen. Er is altijd iemand die je aanspreekt en uh, we, we, iedereen vertelt heel graag over wat hij doet. Dus dat is hartstikke leuk om te horen. Mm -hmm. En uh, je kan ook weer stilletjes verdwijnen als je denkt nou, sorry, maar dit is het niet. Geen <laughs> probleem. Maar uh, ik denk dat veel mensen onder indruk raken van uh, wat ze zien en horen. En dat ze dan graag meer willen weten. Dus uh, kom gerust Dus dat is het beste advies. Gewoon maandagavond er even langs gaan. wat ja, koffie ja. halen. Ja. Kijken. Even kijken. Ja. En je laten voorlichten. Exact. Ja? Nou, ja. dat heb ik mijn best weer gedaan. Zeker heel netjes gezegd, Pieter. Komen jullie wel vertellen hoeveel mensen jullie erbij hebben straks? Graag, graag. Ja. Kan jij dat nummer nog even herhalen? Okay. Welk nummer van... Van ja. beide, maakt niet uit. Nou, dan begin ik eerst met Jan Willem van der Bouts. Dus Gripper. En hij ziet er zo rustig bij, hè? 06 20 00 3427. En je uh, kunt naar Grippers bellen, de secretaris. 06 460 460 26. Dat is een mooi nummer, trouwens. Ja, dat heeft hij gekocht. Ja, dus mensen hebben het in één keer in hun hoofd zitten. Dus bel wel ja, heel slim. van je. een Ik zal ze ook gelijk bij aanzetten. Gewoon naar. Uh, het boothuis in de, de Torbergstraat ja. naast het Casino. En mocht de grote deur dicht zijn, ja. links aan de zijkant hebben we een kleine deur met een bel tussen. Oh, wat mooi! Ja, aan ja. de vuurbootstraat. Ja. Nou, iemand die geïnteresseerd is, komt altijd binnen. Tuurlijk. Absoluut. Ja. Die laten we graag binnen. <laughs> ja. Fijn dat jullie er waren. Leuk. Ja, bedankt ja. voor de aandacht. Ja. Dank je Succes zo weer uh, met de boot.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 Elke maand, uh, alleen dit uh, in de zomer zijn we twee maanden. Dus juli en augustus dan uh, is het uh, niet te doen. En dit jaar valt het heel raar in december. Dat dus, is op oudejaarsdag, Dus uh, ja, dat, <laughs> dat doen we dan ook niets, nee, niet. Nee. Maar nu heb je uh, de, de, de 24 september heb je hier een uitvoering. Dat, dat is de eerste, hè? Dat, de eerst, op, dat is de eerste. Over een week. Ja. Ja. ja. ja. En wat ga je daar doen?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 Meestal treden er leerlingen van mij op en leerlingen van Wouter Ager, die is ja. gitaarleermaar. En Wouter Ager is mijn gitarist, dus daar uh, treed ik al 35 jaar mee op. Alleen uh, op... jij moet iets zo zwaaien als je gaat zingen, want die kroonlucht had je bijna te pakken. <laughs> ik, uh, <laughs> ik, ik ben nogal bewegelijk. Ja. En we hebben natuurlijk ook iedere maand hebben, uh, Alvin Boebalak uh, als dichter. Die zit maar, nu naast je? Die zit nu en naast je. Maar die heeft geen, geen gedicht bij zich, want hij was niet voorbereid. En ik maar zei hij hebt niets uit je, in doe je hoofd? Doe iets over, ja. over zee, zand, ja. Ja. wind. Ja.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 En dan Wat is leuk. het wel altijd de adem. Ah. Maar het is niet alleen zang dat jij doseert... maar ook presentatietechnieken en een goede ik, articulatie ja, van stem, alles. Ja, stem. Ja, ja. ja ik uh, heb zowel de toneelschool gedaan als conservatorium. Ja. Dus ik heb als acteur gewerkt en als zanger. Ja. ja. En als komiek. Ja.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 Dat er ook lip uh, wordt ook uh, lip gelezen. Ja, ja, ja, dat is heel belangrijk inderdaad. Ja, ja. Dat is, je ja. moet aan de mond kunnen je zien ja, wat, wel, je zegt, ja. wat er gezegd ja, wordt. Ja, ja, ja. Nu moet ik even weer terug naar de zondagmiddag, 24 september. Uh, nogmaals, als mensen bij jou binnenkomen, dat overkwam mij...